Het weer, het aantal buien neemt verder af vanavond, klaart het op. Morgen valt er in het noordoosten nog een enkele bui. De rest van het land is het droog, schijnt geregeld de zon. Het wordt morgen 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dames en heren, goedenavond. Onze gast is de zanger en de gitarist van Beans and Fatback. De band die in 2010 debuteerde met een album dat helemaal dreef op eten. Want omdat hij niemand kon betalen, kookte hij voor de muzikanten. En dit jaar kwam de tweede cd uit, With Skin Attached... gebaseerd op de rauwe en vuilge sound van de rhythm and blues... uit de jaren 50. Hier is Onno Smit... Uw presentator is Frank van der Linden. Onno, hoe klinkt nou eigenlijk een linkse gitaarleek? die klinkt heel anders dan een rechtse gitaarleek. <laughs> ja? ja. ja. Doe do, do, do, do er eens eentje. Nou is er ook een collega van jou ja, aan ja. de overkant van de tafel. Die is en, rechtshandig. Ja, kom, kom er eens even bij. Loop even naar de overkant van de tafel als je wil. Introduceer jij hem even op een Dat is Paul Wilmsen, de stergitarist van Beans and Fatback. Oké, okay, nou, Paul, pak jij hem eens even, die gitaar? Geef ons een rechtse gitaar denk. En Dan moet ik een andere gitaar pakken natuurlijk, want eh, dit is een linkse gitaar. Dat is dus geen nonsens. Nee, nee, nee. Er, er zijn linkse en rechtse gitaar. Pak, pak als, je, als je wil inderdaad die rechtse er even bij... De... En, en, en leg ons ondertussen, Onno, uit dat, dat het dus echt zo is, een linkse en een rechtse gitaar. Ja, als je linkshandig bent, dan speel je meestal met je rechterhand uh, bij de, de hals van de gitaar. Ja, kijk nog ja. eens om, bij de hals en, van de gitaar. En als, je, en als je rechtshandig bent, dan is het met je linkerhand bij de hals van de gitaar. Ja, oké. Okay. Dus die gitaren, die moeten uh, echt anders zijn? Je kunt ze niet omkeren, want er zijn de snaren... Ja, dat kan snaren... wel, want er zijn, de, er zijn ook linkshandige gitaristen die gewoon, zeg maar, de gitaar omdraaien... en de snaren ondersteboven hebben. Albert King had dat. Ja. En dan speel je dus, ja... Ook nog ondersteboven en linkshandig, maar... Oké, okay, nou even Willemsen met de rechtse gitaar, ik, ja. ja, ja. ja dezelfde, ik zal, dezelfde, ik zal Ja, doe maar. Dus, ja, ja, ik hoor het niet. Uh, het is overigens, voor een gefeliciteerd, gefiliciteerd, Onno... vandaag uh, internationale ja. linkshandige dag. Ja, ik las dat vanochtend ook op Facebook. Nou, uh, van, uh, ja, gefeliciteerd, Ja, dankjewel, uh, ja. Ik ben ook begonnen met een ontbijt. Stelt het wat voor? linkshandig zijn? Um, nou ja, er zijn wel bepaalde dingen die soms lastig zijn. Als je een schaar pakt bijvoorbeeld. Die zit toch wel vaak, zeg maar... Ja. Het handvat is dan voor rechtshandigen. Er zijn nog wel een paar dingen. Ja, als je een gitaarwinkel bijvoorbeeld binnenloopt... dan ligt er meestal één linkshandige uh, gitaar... ergens uh, stof te happen in een hoek. <laughs> het is gewoon lastig om iets te kopen dan. Uh, ja. ja, en verder valt het wel mee natuurlijk. Zijn ze creatiever? De Onno Smits van deze wereld met hun linkerhandjes? Um, dat weet ik niet. De, nee ja. nee er nee, op, nee, al, zet nee nog een biertje een <laughs> nee lippen. nee lippen. wordt wordt ontzettend over ja, ja, je ja doet, je zou Als nee nee nee nee nee nee nee nee jaar eerder doodgaan dan iemand die... of heb je minder te leven, acht jaar minder lang te leven. als Ja, is. maar de statistieken wijzen uit... dat ze niet vaker verkeersongelukken ja. veroorzaken. Nee, nee, Maar ja, dan vraag ik me altijd af... dan bijvoorbeeld als je dan in Engeland dan linkshandig bent, weet je... Ja, man, of... ik ben altijd slecht in wiskunde geweest. Ik ja, ja. Deze route niet opgaan. Nee, nee. Maar even ter troost, er zijn nogal wat linkse ster-gitaristen... in ieder geval muzici die er nou, wel wat van gemaakt hebben. Pak bij beetje een Elvis Costello. En Chris Martin van Coldplay, en Chris Ree, David Bowie, David Byrne... Paul McCartney, Paul Simon. Wow, je kan aardig terechtkomen, ja. toch? Maar het is wel zo dat alleen Paul McCartney ook daadwerkelijk linkshandig speelt. Die andere gitaristen spelen rechtshandig. Ja, die hebben zich dus ja. eigenlijk geleerd... zoals Kruif uh, uh, uh, voetballertjes de opdracht gaf... gebruik je verkeerde been okay. om hun verkeerde ja. arm te gebruiken, ja. hand te gebruiken. En hoe komt het dan dat McCartney heeft gezegd... dat, dat doe ik niet en uh, ik word er toch goed in? Uh, dat weet ik eigenlijk niet Maar wacht even, ja, jij komt hier naar de studio ja? Hij gaat ja. een reputatie voor jou uit De man die alles weet van muziek, van soul <laughs> Encyclopedische kennis Wint alle yeah. battles als het gaat om de feitjes En jij weet dit niet? Nou, niet waarom hij per se linkshandig is gaan spelen ik denk, dat het, ik denk dat het te maken heeft Dat hij gewoon niet zoveel geld had En dat hij op een gegeven moment gewoon een gitaar van de muur heeft getrokken En die heeft omgedraaid Vindt Willemsen ervan? Ja. Ik, ik heb geen mening Hij heeft geen mening ja, dat heb je met, met die ster ja. die, die, Ze zingen niet, ze zeggen niks. Ze hebben geen mening, hè? Maar wel de beste gitarist van Nederland, hoor ik van. Ja, ja, ja dat vind ik wel. Ja, wat maakt hem zo goed? Nou, vooral dat... Uh, ja, dat is wel een beetje gek, want hij zit een beetje tegenover me. Ja, nou, zeg niet maar, zeggen. Ja. <laughs> ik vind vooral... Um, ik ben echt fan van Paul. Maar dat komt omdat Paul die heeft, zeg maar, een hele goede smaak heeft. En die kan ook nog eens heel goed spelen. En dat gaat meestal niet samen. Je hebt heel vaak gitaristen die kunnen bijvoorbeeld... of heel snel of heel goed spelen... Maar die hebben niet zoveel smaak. Die hebben ook meestal de verkeerde ja. gitaren en de verkeerde pedaaltjes en de versterkers. En dan heb je ook gitaristen die bijvoorbeeld een hele goede smaak hebben, maar niet zo goed kunnen spelen. Ehm. Um. Ja, Paul, die is... Uh... Best of both words. Maar ja. ja, zit er wel bij als een zak aardappelen, vind ik. In... Nee. <laughs> Op naar die, naar, naar, naar die microfoon, zou ik zeggen. We gaan, we gaan luisteren, we gaan live spelen. Wat wordt het dan ook? We doen eerst bagging. Oké, okay. en ik meld ondertussen even dat u kunt twitteren. Hashtag Radio Kunststof. En mailen mag ook via het gastenboek www.radiokunststof.com. Nl. Te gast in Studio De Smet bij Kunsthof van maandag tot en met donderdag... op Radio 1 van de NTR over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media. Beans en Fatback. You got me right where you want I felt it right from the star. Your dirty lies They keep me begging for more Your kiss is sweet like thunder They're lighting balls from the sky Your spell I fell under Can't seem to make up my mind So tell me, tell me, tell me What can I do? So, well, I never been strong up like before. You got me begging for. You got me begging for more. You got me down on my knees. I smell your dirty teeth. You don't seem gratified when all your time just ain't spent with me. Now I'm a midnight. at night Like a fool I wonder Can't seem to make up my mind Now tell me, tell me, tell me What can I do? My body is hurting, my eyes are sore Girl, I've never been as strong before You got me begging for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 You got me begging for more, you got me begging for more, you got me begging for more. Lekkere zinnetjes dat er in. Uh, ja, I smell your dirty deeds. Ik ruik jouw gore daden. Dat smaakt uh, inderdaad uh, naar meer. Uh, heren, kom weer lekker aan tafel zitten. Want ik vraag ondertussen om de luisteraars te helpen. Want die hoorden toch iets bizars. Of onze technicus Bas even naar deze kant van het glas komt. Ja, Bas, kom eens even hier, man. <lacht> ja, Bas met de baard, noem ik hem altijd. Want die gaat ons iets uitleggen. Hij komt even op zijn knieën naast okay. mij zitten, zodat hij ook gebruik kan maken van uh, mijn microfoon. Bar, wat, wat hoorde die luisteraar nou eigenlijk? Die hoorde iets speciaals. Jij kan ons dat uitleggen. Wat hoorden zij dan? Ze hoorden geen Stereo. Ze hoorden inderdaad mono. Alles uh, van Beans en Fatback uh, is mono. En, en, en hoe heb jij ervoor gezorgd? Want dat is natuurlijk iets wonderlijks. Dat, dat iets wat stereo was, en dat werd lange tijd nagestreefd. dat was dan het hoogste, terug werd vertaald naar Mono? Mm, nou, dat is eigenlijk heel simpel. Je maakt het gewoon niet stereo. Ja, maar hoe doe je dat, Bas? Dat is de vraag eigenlijk. <laughs> een, een heel simpel verhaal eigenlijk. Als je een bandje mixt, dan kan je door de panning instrumenten links en rechts in de het stereo beeld zetten. En uh, oh, dat tuurlijk. doe je dan gewoon niet. Nee. Het is eigenlijk een stuk simpeler. Okay. Je de doet een stuk De panning onno. Ja. ja. ja. Nee, je kan dingen links zetten. Weet je, in het geluidsspectrum links en rechts. Ja. En als je alles in het midden zet. Klaar. Dan is het mono. Oké. Okay. Nee, nou, nou Bas hartstikke bedankt. Oké, okay, nou terug naar de knoppen. Want we hebben nog een hoop muziek tegen horen te brengen in kunst. Of wij, um, waarom, waarom eigenlijk mono, uh, mannen? Waarom uh, Paul Willemsen mono? Omdat? Nou, er zijn verschillende redenen voor natuurlijk. Uh, maar heel veel plaatjes die wij gaaf vinden... waar we door geïnspireerd worden, die, die zijn in mono. Ja. Maar klinken ze ook beter in mono ono? Ja. Echt waar? Ja. Waarom klinken ze beter in mono? Nou, ik gebruik heel vaak het voorbeeld van de uh, zwart-wit foto en de kleurfoto. Stel ik maak voor jou een foto. Mm -hmm. ja, je hebt gewoon twee foto's. Eentje zwart-wit, eentje in kleur. Precies dezelfde foto. Alleen als je naar die foto kijkt, zal je toch een ander gevoel overhouden. Bij die zwart-wit foto. Sweervoller. Sfeervolle. Sweervoller. Ja. Kleurfoto's. Ja, het is alle twee mooi, maar het is gewoon anders. Ja. En met mono plaatjes is dat hetzelfde. En mensen denken heel graag dat als het mono is, dat het dan ook meteen slecht klinkt. Want dat is natuurlijk onzin. Want mono klinkt heel vaak heel goed. Eigenlijk zeg je dus stereo, dat betekent more is less. Nee, stereo is gewoon dat je... Nee, nee, nee. Te veel. Nee, het is gewoon... Je, met stereo krijg je een ander gevoel... Dan bij mono, bij mono komt alles zeg maar door één speaker. Dus het wordt wat agressiever, want al het geluid moet door één, oh, okay. dus moet en door en één speaker. Oké, en dat past die, ja. die muziek natuurlijk geweldig. Ja. Dat agressieve, daar, ja. ben, daar ben je op uit. Het moet ja. jakkeren, het moet denderen, ja. het moet gruizen. Ja, precies. Dat, dat idee. Ja, oké. Okay. Hey, en dat is natuurlijk een, een, een wonderlijke ontwikkeling eigenlijk. Want we komen dus vanaf de tijd dat High Fidelity het hoogste was. En nu belanden we met, met, met, ja, met die, die blogs, die telefoons en noem het maar op. We eigenlijk weer terug in mono. Het maakt dus deel ja. uit van een wijdere ontwikkeling eigenlijk. Ja, ja dat klopt. Want de meeste uh, smartphones, tablets en dat soort dingen zijn allemaal mono. En ook heel veel dingen die je streamt op internet zijn allemaal mono. Ja. En, uh, maar ja, de meeste mensen die hebben helemaal niet door. Of iets stereo of mono is. Maar dat is ook, dat is ook helemaal niet erg. Want, want het, wa weet je, het was natuurlijk ook onzin op een gegeven moment. Om in het midden te gaan zitten. En dan heb je het beste geluid. Weet je wel. Ja, dat die auto van links naar rechts voorbij Ja, dat, en zo. Weet je, ja dat is wel leuk. Maar... Goed. Nou, Beans en Fatback maakt uh, Blue-Eyed Country Soul. Ja. Wat is dat? Ja, nou, ja, ja, ja. Um, het, dat was het eerste album. Um, je hebt Blue Eyed Soul, hè. dat is meestal soulmuziek gemaakt. Finger looking good, hè, ja. Dat, dat is het we. eerste ja. album, ja. ja. Blue Eyed Soul is meestal soul gemaakt door blanke mannen ja. of vrouwen. En we weten, soul is een zwart ding, normaal gesproken. Ja. Dus bijvoorbeeld Holly Oates, weet je dat is wat Blue Eyed Soul. En dan heb je ja. de, de, de, nog een hele. Can't hits. go for that, dat soort hits en zo. Ja. En uh, Country Soul is ook een stroming, dat is een, een mix van country en soul. Meestal is het soulmuziek gemaakt door. Een beetje eigenlijk mensen met een meer country-achtergrond. Er ja, dus is, is ook wel eens gezegd: het, het verhalende van de witte country, ja. de cowboy. en de zang, de orale traditie ja. van het zwarte. Precies. Nou, en dat schuif je dan, dan in elkaar. Ja. Uh, en dat heeft allemaal weer zijn wortels in good old rhythm blues, toch? Ja, dat klopt. En dan komen we bij wat voor naam uit, Paul Willemsen? Wat voor naam in rhythm and blues? Ja. Nou, ik nou, blijf er nou even bij, man. Ja, ik ben erbij. Dat is echt? Onderhoogd. Ja, okay, uh, ja. Wolf. Howling Wolf. Uh, yes. Of uh, bijvoorbeeld Dale Hawkins. Dat is, ook soort, dat is ook al een soort kruising. Want dat was ook een blanke gast. Maar die dan ja. in die scene zat. En wat is daar nou zo ongelooflijk lekker aan? Waarom neem je dat als voorbeeld? Uh, nou, het is omdat... Rhythm and Blues is eigenlijk gewoon dansmuziek natuurlijk. Kijk, je hebt blues... En dat, is, dat was eerst ook een beetje dansmuziek... maar dat werd steeds meer weet je, b -b -b -b -b, dat soort blues-achtige ja, dingen. Of, ja. weet je, en en, en uh, um, rhythm en blues is gewoon veel vrolijker. En werd ook. hier niet gewoon over seks? Ook, ja, tuurlijk. Maar dat heb je met blues ook, met solo ook. Ach, ik heb het altijd over seks. <Ja>. God, het is weer een mannenavond in kunst, of ik hoor het alweer. weer. Maar nou goed, alle grote artiesten, hè, of het nou de Beatles zijn, Presley, eh, ook later artiesten als Emmy Winehouse, de Black Keys, grijpen uiteindelijk toch terug op die rhythm and blues. Ja. Op dat bodempje, nou, dat, waar het allemaal op een dag heel vruchtbaar in is is, is gegroeid. Ja, ik denk het wel. En ook uh, bluesmuziek, toch? Ja, zeker. Um, nou, ga maar je dat. Niet alleen maar trouwens, ja? ja, want het is rhythm and blues, maar. Met mijn blues was ook weer heel erg geïnspireerd door, door country. Het is, het is eigenlijk meer de hele Amerikaanse traditie. Ja, waar zouden we zijn zonder het zuiden van de staat? Ja. Ja. En dat gaan jullie dan ook weer mengen met hedendaagse invloeden. Laten we er eens even een paar bijpakken. Introduceer jij eerst even Jack White. Naar wie we zo gaan luisteren? Uh, ja, ja, Jack White is een, een, een blanke jongen. Zijn naam zegt het al uit Detroit. En die is volgens mij uit begonnen als drummer in een punkband. En daarna gitaar gaan spelen. Of de, misschien speelt hij ook een gitaar. Komt uit een heel groot gezin. En uh, die is, is natuurlijk samen met, met Mac. Uh, The White Stripes begonnen. zusje Ja. Of zijn vrouw of zijn zusje. Nee. Maar, maar, ja, iets met familie. Iets met familie, weet je wel. <laughs> en die heeft het wel eigenlijk een beetje gecultiveerd. Allemaal van, ja, we spelen een beetje rhythm and blues. En natuurlijk ook altijd die, die rood-wit... Ja. Uh, alles, alles, alles klopte, zeg maar. Qua weet je, esthetisch gezien ja, er klopte alles helemaal. Uh... En als je denkt dat daar geen energie in zit, twee man, luister dan ja. naar dit. Wat hebben ze, deze White Stripes? Wat trek je aan? Nou, ik moet eerlijk zeggen... Dat, dat ik niet echt een heel erg fan van de White Stripes ben. <laughs> nee, ik vind... Nee. <laughs> yeah. Ik vind Jack White als persoon... en wat hij doet met zijn platenlabel... En met Attitude. Ja, nou gewoon als, als persoon wat hij doet voor de muziekindustrie en, en de muziek die hij maakt. Dat vind ik tof. Ja. Ook het laatste soloalbum vond ik te gek. Maar ik ben nooit een fan geweest van de White Stripes. Want ik, ik vond het bijna, meer, bijna een soort kunstprojectje of maar zo. Wat zeg je dan als mensen roepen? Toch horen we die band op de een of andere manier in, in, in, de, in, in je muziek, muziek doorklinken? Ja, te gek. Want ik vind het niet slecht wat hij doet. Het is alleen niet iets wat ik thuis snel op. Zet. Laten we dan kijken of, of iets anders, wat ook op de een of andere manier van invloed is, jou meer bevalt. Dit bijvoorbeeld. <tied> De beans en Fatback, de mannen erachter... Onno Smit en Paul Willemsen. Uh, wat horen we hier? Dit waren de uh, Black Keys. Ja. En, en die je? vind ik wel te gek. Ja? En ik vind vooral Den Auerbeck, de zanger Waarom lach je, Paul? Je lacht hem toch niet uit? He? Nee, maar, ja, ik denk dat niet. Waarom <laughs> lach je dan? Nou, om, om wat er hiervoor met Jack White gebeurde eigenlijk nog. Ja, dat niet goed was. Ja. En, en dit, ja, heel veel luisteraars zullen zeggen... meneer Smit, verklaar uw nader, want dat scheelt dat toen niet veel ja de pompende dat wel ja ik denk dat ik denk dat maar ja ik denk dat Jack White het te graag wil die wil, die wil iets zijn of zo een soort, een soort ja blues iets, iets met Ibo iets met pozen. ja ja precies en ik vind met, met de Black Keys vind ik dat veel minder ik vind ook de liedjes die ze schrijven vind ik beter mm -hmm. en ik vind het geluid wat, de productie van Dan Howard vind ik uh, ja, toffer want dat is belangrijk we hoorden bijvoorbeeld die stem die zit eigenlijk te dicht op de microfoon. Je zou kunnen zeggen, hij is overstuurd. Hè? Ja. En, en, en dat is belangrijk. Dat is heel elementair bij jullie. Hoe iets geproduceerd is. Wat kun je daarover vertellen? Nou ja, ten eerste was het een keer geproduceerd. En verder, um, hoe, hoe wij deze plaat hebben opgenomen... is eigenlijk met z'n allen in een hele grote ruimte gaan staan... en gewoon muziek gaan maken. Dus um, we telden af en dan, en dan gingen we het liedje spelen. En ja. dan zat het gewoon spelen en dan moet het er goed op staan. Dus de, je probeert eigenlijk de energie van de band te vangen op de band. Ja. En natuurlijk, je, je, je, je, je probeert... wat het, uh, het overstuur te laten klinken. Omdat dat... dat geeft een goed gevoel. Ja. Weet je, als je... De daar-trace opzet, dan krijg je toch een heel ander gevoel. En dat, nee, dat je dit opzet weet. Nee, je. Maar, ja, je kunt dat uh, natuurlijk ook vaak ontzettend overdrijven. Als je de Joshua Tree van u dan hoor je, ja, nou ja, fenomenaal geproduceerd. hebben ze dan twee jaar over gedaan. Stone Roses kwamen geloof ik nooit aan hun tweede plaat toe. Na nou, dat fenomenaal ja. debuut. Dat was er drie jaar voor nodig en toen was het nog niks. Dus dan raak je verdwaald in, je, in jezelf. Hè? Ja, maar ja, dat heeft natuurlijk een aantal redenen. Um, ik denk dat, dat drugs meegespeeld kan hebben, weet je wel, als je iets te veel... Uh... En die gebruiken jullie niet? Nee. Nee. Nee. En, nee. Je, je zo hand, nee. Zo? nee. Nee. <laughs> heel Nee. Ja. Nee, en um, zeg maar, het budget wat je in de jaren negentig had om een plaat te maken... Ja, daar kon je die drugs ook niet van kopen. Nou ja, maar dan, kon je, zeg maar dan kon je drie jaar in de studio zitten en dan kon je aankloten. Ja, dat is helemaal voorbij. En natuurlijk. nu is er gewoon geen budget. Nee. En dan wordt het lastiger. En, maar ik vind het te gek. Want als je geen budget hebt, je moet gewoon keuzes gaan maken. En dat hebben wij ook gedaan met het opnemen van deze plaat. Omdat we, ook omdat je mono opneemt. Je kan niet achteraf zeggen, nou, misschien moet uh, dit naar links of dit naar rechts. Het, het hmm. hele beeld moet kloppen. En als het erop staat, dan is dat het. En hoe is het dan als je in de volksstand leest van de Hans van Gijsbert Kamer? Uh, with scan attached kan zich meten met vijf sterren rock'n'roll platen... zoals onlangs door Jack White en The Black Keys zijn uitgebracht... onverbiddelijke rock'n'roll op zijn aller vijf sterren. Ja, te gek. Voor een kwartje gemaakt, bij wijze van spreken. Ja, maar ja, de meeste goede platen zijn voor een kwartje gemaakt. Weet je wel, ik bedoel, de meeste... Weet je, de eerste plaatje van de als die zullen ook geen... Uh... Ah, David Bowie in Berlijn. Ja, oké, okay. hm. tuurlijk, maar dat is wel een hele periode. paar pediode. maanden veel geld. Ja, ja. maar dat... dat... Ja... Dat is niet echt te vergelijken. Nee. Ook, dat is iets, totaal, echt dat een heel, heel ander soort productie. Compleet anders. Ja. Je kan het meer ja. beter vergelijken ja, met dingen van begin jaren 60, zoals de eerste plaat van de Beatles, die ook in één dag uh, ja. opgenomen wordt. Nou, dat is ja, extra maar... <laughs> ja. ja, fantastisch. Uh, zullen we nog wat doen? Waar uh, hebben jullie zin in? We gaan een, een country en Western liedje doen. <laughs> ja? Ja? Ja? Country en Western. Nieuwt. Goed. Ah, ja. Goed, naar de microfoons. Daartjes erbij. Live in Kunststof.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 She's looking back at me With all this blood dripping from her head Straight into her eyes Lights fading fast There ain't no turning back When the blood is shed It's time for me to pack Cold ground Dark nights Breaking hard and telling lies is that same old thing each and every night is that same old thing each and every night same Zijn er uh, mannen nou eigenlijk uh, moerassen in de buurt van Hoorn? Jazeker. Ja. ja. Weet het die de Horendse moeras. Nee. <laughs> nee, um, ik woon zelf op het Veenelaan. Dat is natuurlijk niet echt uh, moeras, maar veen. is dus ook een beetje wegzakgrond. Uh, ja. Wieringermeer. Wieringermeer, ja. IJsselmeer met net iets te veel water. Ja? Moeras met net iets ja, te veel ja, precies, water. Ja, precies, Nee, dit, dit is niet echt een moeras. Maar je kan wel heel goed natte voeten krijgen ja. in West-Friesland. Ik vraag het natuurlijk omdat het ook wel swamp. Muziek ja. wordt genoemd en moerasmuziek. En ja, nou goed, horen, daar komen jullie vandaan. Er komen nogal wat muzici vandaan, daar gaan we het zo over hebben. Wa -wa -wa Waarom dit soort muziek uit hoorn? <hums> nou, ja, dat klinkt. Ja, ik kom dus uit Amsterdam <hums> en ik woon in hoorn paal komt niet het horen. Nee. Die woont in Amsterdam. Ja. Oh. Hmm. En. Um, maar ik begrijp wel je helemaal. Want bijvoorbeeld Tim Knol, is ook met oude muziek bezig. Amerikanen. Ja, Amerikanen, ja, Jacob ja. Gardner natuurlijk ook. Psychedelic. Ja, ook te gek. En nog veel meer mensen. De Leo van Johan. Ja. Jaco. Ook, ja, ook. Dus. Ja, ik, ik heb eigenlijk geen flauw idee. Jullie, jullie hebben het er ook nooit over, Paul, met elkaar? Van hoe komt het dat, dat, dat, dat daar rondom een hoorn... gewoon een stelletje conservatieve klojo's rondlopen... <laughs> die eigenlijk <laughs> zelf geen fantasie hebben... en dan maar gewoon de hele tijd teruggrijpen op oude rukmuziek? Ja, ja dat wel. <laughs> nee, ja, het is in Amsterdam ook nogal wijsverbreid... Dus, uh... <laughs> Nee, maar dan kunnen we dus geen oorzaken, dus geen speciale scene... waarin jullie elkaar aansteken of iets dergelijks. Nee, nee er is ook, mensen hebben het heel vaak nu over de Hoornse zien, En er dus, dus zullen uh, vast en zeker allemaal muzikanten nu in... En er gebeurt ook heel veel in Hoorn, hoor. Er komen ook heel veel muzikanten spelen. En uh, veel muzikanten doen dingen samen, maar... Ja, het feit is dat dat wel een grote rol speelt. Je hebt op een gegeven moment... Uh, door middel van de instrumenten eigenlijk die soul, country... en ik weet niet wat, allemaal bij elkaar gegroepeerd. Hè? Ja. Hoe, hoe werkte dat? B bedoel je op het album? Nou ja, je, je, je vraagt mensen om hun instrumenten mee te nemen... en dan mee te komen spelen. Dus je gaat, je gaat het eigenlijk als een, ja, een soort van roerbakgerecht... ga je het zelf samenstellen. Door ze te vragen. En te zeggen, ja, dat was het eerste album was ja. dat. Ja, dat klopt. Ja. Toen had ik wel in mijn achterhoofd... En ik wil bijvoorbeeld op, op, op, op ik wil banjo's en... Met dit album, dus het eerste album drie jaar geleden, of we zijn er eigenlijk misschien wel vijf jaar geleden mee begonnen. Ja. Finger, looking good, ja. Yes, yeah. toen, toen speelden nog niet zoveel mensen banjo of perlstiel. Weet je, nu, nu, nu, nu struikel je over de banjo's ja. en over de krulsnor, maar dat was toen nog niet zeg ja, maar. Het was geval. van ver voor het mega-succes van Margaret ja. hè bijvoorbeeld. Ja. En, en nou goed, Beans en Fatback betekent ook voor spek en bonen. Je vroeg ja. die mensen allemaal om eigenlijk voor noppers te komen en muziceren. Ja, dat klopt. Ik heb ge eigenlijk gewoon een grote vriendengroep uh, van muzikanten gevraagd van... oké, okay, ik heb een aantal liedjes die wil ik opnemen. Dan gaan we één keer in de zoveel op zondagmiddag één liedje opnemen. Daarna gaan we met z'n allen eten en drinken. En um, daar was iedereen voor in. En de kern van die groep mensen is nu zeg maar Beans en Fatback. En daar hebben we ook het... Tweede album gewoon als band mee opgenomen. Ja, en wat heeft eten daar nou precies mee te maken? Nou, ik ben dol op eten koken en ik ben ook dol op eten en op drinken. En de meeste mensen in de band die zijn er ook dol op. En het brengt mensen samen, want je gaat met z'n allen om een tafel zitten. En het is natuurlijk niks leuker als je eerst met z'n allen muziek hebt gemaakt, om daarna te gaan eten en te drinken. En, en... en wat is dan soul food? Uh, ja, in Amerika is soul food natuurlijk. Um... Het voedsel uit, de, uit het zuiden van de, van de Verenigde Staten. Vooral, het is vooral erg vettig. Dus nu zal ik een aantal mensen die het niet zo leuk vinden. Maar ik denk dat soul food gewoon... Ja, ik, je, je, je hebt gewoon boerenvoedsel. Gewoon. Je hebt het in, in Italië ook, je hebt het in Frankrijk. In, ja. het, het is gewoon... Er was een man en die gingen jullie voor. Hè, als het gaat om die mix van eten en muziek. King Curtis. Ja, ja. Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this people wonder what we put in it.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 salute Natuurlijk lekker. Dit hè? Die, die uh, King Curtis-wie was dat? Ja, een, een, een Amerikaanse zonmuzikant. Uh, uh, Zo. Ja, ja. Nee, ja. <laughs> en dat is dan weer de man die alles weet. Ja. Nee, ja, nee, ik weet niet heel veel van King Een dus man die ik... zo prominent uh, helemaal voor in Finger Leaking Good staat. En ja. geciteerd en al. Ja, en okay, ik, ja. Nou ja, dat zal dan op de een of andere manier een held zijn of iets. Nee, nee, nee, maar iedereen kent dit liedje. Okay. En ik moest eigenlijk een goede binnenkomer hebben voor de liedje. Gelukt. Gelukt. Laten we dan naar jouw eigen favoriete soulfood gerecht gaan. Dan kun je ons mee stichten. Oh. Wat, wat is jouw uh, geheime recept en hoe bereiden wij? Oeh, nou ja, um, niet echt geheim, maar volgens mij het makkelijkste gerecht, zo uit Nederland, dat is gewoon, denk ik, toch uh, Zeeuwse oesters. Ja, ah, oké. Okay. En jouw variant, hoe maak jij dat? Ja, ik maak ze heel makkelijk. Hmm. Ik koop ze bij de visboer, hmm. dan maak ik ze open. Ja. Een goed glas witte wijn, de wijn, en... daar eet ik ze op. He... <angets> ik doe er helemaal niks op. Ja, nou, ja, ik moet eerlijk zeggen. We gaan echt naar drie <nogen> sterren niveau met jullie. Dat is. Uh... Nee, ik kan wel heel ingewikkeld doen van ja, een kipgerecht en. Of, of een of konijn klaarmaken. Ja, maken ze konijn klaar. Nou, dat is op zich... Is een, volgens mij, als je lekker wil koken, dan heb je een paar dingen nodig. Je hebt knoflook nodig, je hebt uien nodig, je hebt spek nodig. Ja, en liefde. En liefde en een fles wijn. Ja. Nou, als je die dingen bij elkaar in een pot gooit... je hoeft het volgens mij niet eens te snijden. Maar, maar toch klink je niet als de ideale docent tot nu toe. Terwijl je het wel schijnt te zijn geweest. Ja, nou ja, dat ideale kun je denk ik dan weglaten. Um, ja, ik ben ooit een keer... Wat deed je? Niet veel. Ik, ik was uh, leraar maatschappij. -leger. Ik heb maatschappij gestudeerd. Mm -hmm. En toen op een gegeven moment moet je stage lopen. En dat ging ik dan ook doen. Hey, Onno, eh, wat hield dat in, in de tijd in maatschappij? -leger? Ja, het was eigenlijk een soort. Uh, je, je krijgt een politicologie, economie, filosofie, psychologie. Ja. Alles krijg je vier jaar lang ja. elke dag uh, volgeschoten. En dan moet je dan uh, ja, gaan linken, hè. je moet daar een soort balletje van maken en dat over weten te brengen. Je moet. Uh, Verbanden ga je leren leggen. En dat. Uh, <lacht> <Ja>. <lacht> nou, het zal een hele leerzame ja, sessie ja, zijn geweest ja. met jou... als je in de derde van de maand ja, was ja, of iets ja. dergelijks. Ja. En hoe innoverend uh, was dat om dat te doen? Het studeren of het lesgeven? Maar uiteindelijk het lesgeven. Nou, het lesgeven was heel leuk. En daar was ik denk ik ook best wel goed in. Want als ik mijn dag had, dan wist ik mensen best wel goed te motiveren. En ik kon er dan wel een leuk verhaal vertellen... Maar om dan 365 dagen, of, of ja, natuurlijk korter, weet je. Mm -hmm. Constant een verhaal te vertellen, en je dan ook nog aan de lesstof houden, dat wordt een stuk lastiger. Mm -hmm. En daarbij, ja, je moet, je moet dan naar vergaderingen, je moet allemaal dingen doen. En ik dacht op een gegeven moment: van, ik zit al mijn hele leven lang op school, onder het moet, en je gaat studeren. En dan, nu zit ik weer in dat schoolgedoe. Ik moet hier eigenlijk zo snel mogelijk uit. En toen? Nou, toen heb ik ontslag genomen. En toen ben ik. Uh, een paar maanden met mijn vriendin en die is nu mijn vrouw naar Thailand gegaan en heb ik in een hangmat gelegen. Dus en... kijken wat we gingen doen. Ja en toen kwam ik terug en toen dacht ik eigenlijk van weet je wat ik moet gewoon gewoon muzikant gaan worden want dat is wat ik wil. En toen heb ik uh, een wick aangevraagd dat komt er nog. Wat is dat? Zo'n kunstenaarsuitkering mm. of zo'n soort stimuleringsding. En dat was heel tof. Dan kon je allemaal cursussen volgen. En uh, je kreeg wat geld om spulletjes te kopen. En je had eigenlijk al, al je had heel veel tijd om echt te gaan, serieus te gaan werken aan je muziek. En eigenlijk ben ik zo'n beetje ook uh, uh, Paul tegengekomen. Ja, onze gieter is Paul ons ja. hier ook uh, in de smid. Nou, vond ik uh, ja, curieus om, om, om, om, om ja, te, te zien dat jij liedjes hebt geschreven voor Paul de Leeuw. Nou... Wij hebben, op een gegeven moment hebben wij liedjes geschreven... in opdracht van een muziekuitgeverij. En dan krijg je gewoon een lijst van... bijvoorbeeld Paul de Leeuw een liedje nodig. Uh, die heeft een liedje nodig, die en die en die. Dan ga je die liedjes maken en die stuur je op. En dan hoop je dat die uitgekozen worden. Maar, ik bedoel, als ik jullie hoor muziceren en ik zie met hoeveel fanatisme en, en, en passie dat gebeurt... dan kan ik dat zo ongelooflijk moeilijk linken... aan het schrijven van, van liedjes... ook voor mensen in de idolsfeer en zo. Ja... Nou, dat deden we best goed, toch? Ja, we zijn nooit uitgekomen. Nee, we zijn nooit uitgekomen. Zo goed waren we ook weer niet. Of waren we zeg niet helemaal het juiste netwerk. Grote hit heb je niet geschreven? Ja, we hebben heel veel hits geschreven, maar... Doe eens een paar die de luisteraars misschien zouden kunnen kennen. Nee, dat is het hele ding, weet je. We hebben volgens mij een aantal hele goede liedjes geschreven... maar die zijn er niet doorheen gekomen. Er zijn er nog twintig van dat soort liedjesschrijvers die het proberen. Maar het was voor ons vooral, en tenminste, dat vind ik was het wel een mooi leerproces. Want je leert wel uh, uh, gewoon op een andere manier een liedje te schrijven. Want je kan wel constant een soul of een blues liedje schrijven. Maar als ja. iemand ineens zegt, doe eens een Nederlandstalig liedje. Ik zeg maar wat voor Clouseau of zo, ja. Heb je dat ook gedaan, een Nederlandstalig liedje? Ja, dat hebben we ook gedaan. Doe eens een, <lacht> <lacht> doe eens een tekstje? Nee, dat weet ik niet meer. Ah, kom op, dat uh, weet je wel, ja. Nee, niet zo snel. We, we, weet jij dat Paul, nog? Weet jij nee, dat? Ik weet ook niet meer hoe het ging. Maar wat voor soort liedjes waren dat dan? Nou ja, dan gingen we bijvoorbeeld luisteren naar... Cluso. Ja. En dan dachten we, nou ja, we moeten een beetje. Maar wat hadden eentje ook, toen was dat was in de Josh Stone tijdperk toen ja. iedereen, want in Nederland gaat het altijd zo dat dat je dan de artiest van een paar jaar geleden die hip was, die moet je dan naproberen te doen. Hè? Dat ja, is ja. hoe de eenaars denken meestal. Dus toen was iedereen wou doen toen Josh Stone liedjes. Ja. Dus toen had, op een gegeven moment een ENR had een had een de Nederlandse Josh Stone oh, ja. uh, ontdekt. Dus toen gingen we voor haar dan uh, een Nederlandstalig Josh Stone liedje schrijven. En ja, waar ging dat dan over? Geen idee, het heet, volgens mij Hou Me Vast. Heet, okay. heet het? Een goede titel. Uh, ja, <laughs> ja. Ik, ik ben plat, ik, ja. uh, ik lig op de grond, ja. benen wijd. Ja, ja, ja ongelooflijk. Maar je, je kunt je misschien indenken dat sommige mensen zullen zeggen... ja, maar dan verlogen je toch je muzikale... Enfin, ja, dan ga, ja, dan ga je dus uh, gewoon uh, kilootjes liedjes maken. Ja, maar zo leer je het wel. Denk ik. Nou, er is ook, ik vind er ook niks uh, verwerpelijks aan of zo. Het is En bovendien valt er eigenlijk wel te bestaan. als je dit soort dingen niet doet in Nederland. Jawel, want die liedjes die we gemaakt uh, hebben. die zijn nooit, zeg maar, uitgebracht. Ja, ja het was altijd op, net op het laatste moment. Nee, of het is een ander liedje geworden. of Joe Stone is niet meer hip. Nee, het moet nu toch aan iemand anders worden, weet <laughs> okay. dus je. Dus je bent eigenlijk gewoon gestraald daarin? Ja, maar op een gegeven moment toen. En, toen, want je bent dan liedjes aan het schrijven. Maar op een gegeven moment kom je in het proces van liedjes schrijven. En dan heb je ook liedjes over. En die vind je tof. Maar je weet dat daar niks mee kan gebeuren. Nee. En dat is het eerste album geworden. Nee. Ik van, nou, dan ga ik ze zelf opnemen. Paul, ga jij nou eens even... Um, met jouw welbekende spierballentaal... waarin je tot nu toe excelleert in deze uitzending... <lacht> uh, <lacht> Use Me aankondigen. Oh, eh... Uh... Nou, dit is dus onze allergrootste hit. Die ook nu uh, in verschillende Amerikaanse series is gebruikt. Wat heel tof is. En uh, ja, wat zou ik erover zeggen? Gewoon helemaal uh, te, te Dra zeg Maar, maar draai je dan? Ja, Bas hm? draai maar. Ja, draai ja, maar gewoon. Uh, trouble of the girl. Hier even een beetje hard op. Gaar. Ja. Het, het, het klinkt gaar. En dat moet omdat het... Ja, je hebt het gevoel dat het elk moment uit elkaar kan vallen. Ja, ja dat het als, als, als Ja. Zo moet het klinken. Um, laten we even... Want je, in een snelkookpan. Je geeft het. ook dag de cursussen in liedjes schrijven, toch? Ja, ja, we geven ik in mijn eentje, maar ook samen met Gert... die speelt ook in de band, ja. we geven verschillende cursussen... Oké, okay, nou Ono, te gaan dat even samen met gitarist Paul Willems te doen. Nou, wat is uh, Ono om te beginnen een gitaarlik eigenlijk? Ja. <lacht> uh, laten we zeggen dat het een motiefje is die je constant herhaalt, toch, Paul? Of, of zie je het anders? Ik weet niet of je het per se hoeft te herhalen. Ja. <lacht> dat, dat is al een debat. Hè? Of, of, of, of een lik wel per se herhaald moet worden. Ja. Nou, We hebben dus die discussie van is het een lik? Is het een melodietje? Ja. Oh ja. Of is het eigenlijk meer een rif? Maar eigenlijk is een rif ja. ja. is meer een riff En een herhaal ding. Doe eens een riff waarvan je denkt: van, nou, Dat moet, moet iedereen wel zo'n beetje kennen en, en, en wordt ook vaak herhaald. Een riff ja. dan weer. Ja. Um, en dat is bijvoorbeeld wat, wat blazers veel, veel, veel doen, of wat in funkmuziek veel, veel gebruikt wordt, dus, uh, bijvoorbeeld. Uh, Dat, dat het dan... zichzelf in de staart bijt de hele tijd, eigenlijk, zich voortsleept. Ja, gewoon, ja, echt een motiefje wat herhaald wordt. Wat ja. een soort van... en, en wat vind jij dan typisch een lik? Nou ja, bijvoorbeeld, ja, heel veel uh, solo dingetjes. Bijvoorbeeld een. Uh... In, ik heb net een BB King, BB King boek gelezen, dus dat, dat is een beetje die. Uh... Die hè. Dat ja. ja, is fijn, ja, dat is fijn. Of uh, wat bijvoorbeeld uh, Chuck Berry, met het ticket iedereen natuurlijk. Yeah. Mee. Ik doe er nog eens een zijn of twee. Um... Ja, ja en, en, en, en die van Start Me Up, de Stones. Ja, is dat is dat dan, ja, dat is ook nou, een soort. Gaan gaan we zo. Van, gaan Oh, is wat is het, is het dan? Is het een riff? Is het een leak? Is het? Wat is het. Um, ja, het is een. Ja, ik vind het een hoek. Een hoek. <laughs> ja. <laughs> <laughs> ik denk dat het echt een riff is. Um, bijvoorbeeld van de stansen van um, Satisfaction. je, dat is een. Kunnen we die ook even? Hey, en hebben jullie nou uh, een, een, een, een riff, een lick of wat het ook mag wezen... waarvan je zegt, ja, dat is mij heel dierbaar, daar hou ik van, daar zweer ik bij. Kennen jullie misschien niet eens? Van de Linden en consorten van Kunststof. Maar dat is echt waar ik gek op ben. Een lick? Ja, whatever. Iets waarvan je zegt, dat... Ja, wat, wat, waar ik echt heel erg van hou, is Johnny Guitar Watson. Die, die heeft een paar van die licks die zoals... Uh... Ja, die schroefst even lekker op. Ja. Heel, heel uh, plukken ja. aan de snaren en, uh... En jij, Johan? Ja, ik denk ook een paar licks van Albert King. Die, doet een, die heeft ook eigenlijk... Die heeft Pak je gitaar mij... bij? Laat, nou, ja, maar. dat doe ik niet. Nee? nee want met mijn gitaar ben ik helemaal ah, niet goed in mooi. een licks spelen. Ja. Oké. Okay. Um, maar die heeft vier of vijf licks eigenlijk. Dat is, uh, dat is alles... Het hele eieren eten ja. eigenlijk. Ja, en die combineert die constant. Maar je hoort meteen, dit is Albert King. Eigenlijk zelfs met B.B. King. Je hoort meteen, dit is B.B. King. Ja, nog even voor de duidelijkheid, Paul. B.B. King, je hebt hem net al laten horen. Doen nog eens. Ja, die doet dit soort dingen. Ja, wat ik nou zo grappig vind, bedoel, jij ook je kin naar voren steekt. <lacht> Want dat doet Bibi King ook, weet je. Als hij die ja oh, nou, lekker of wat het dan ook mag zijn speelt... dan zijn ook altijd die kin naar voren. <lacht> waarom, waarom, waarom is dat? Waarom vraagt dat om die lichamelijke houding? Geen idee, dat, is, dat heb ik ook nooit geobserveerd bij mezelf. Dus dat... Dat ga ik een beetje met dat hoofd dus schuin achterover... en die kinderen de zalen in, insteken. In maar goed. Hey, en als mensen onder nou zo'n cursusje willen volgen... waar tekenen ze dan in? Gaan, bedoel, doe je een klasje, zoals je dat vroeger deed als docentenmaatschappij? Ja, ja er zijn muziekscholen of scholen die dan bellen... en die, uh, die vragen dan om een cursus. Uh, en soms word je gewoon gebeld van... hé, hey, dit lijkt ons leuk, of hebben jullie hier zin in? En dan ja, dan komen we... En hoe, hoe is het om, om, om zo hip te zijn dat mensen dat nu met je willen doen? Want je komt van een hele end. Ja, nou het is, voor, het is vooral leuk. Ik vind het zelf leuk om te doen. En dat is het belangrijkste, weet je. Uh, bijvoorbeeld, ik doe samen dan met Ger, doen we een, een cursus dat, dat je eigenlijk uh, bijvoorbeeld uh, VMBO-leerlingen uh, krijgt. En die hebben nog nooit een muziekinstrument in de nee. handen gehad. En dan ga je met een stuk of zes, zeven van die kinderen ga je in een uh, oefenhok zitten. En dan binnen twee uur moeten we als een band gaan spelen, een liedje. En dat lukt bijna altijd. Leuk. Dat is ongelooflijk, want die, die kunnen niet drummen of, of gitaar spelen. Die hebben het zelf nog nooit een instrument in de gehad. En wat handigd. gebeurt er dan? Ja, die worden super enthousiast. Weet je, wat is dit nou? we, zijn nou, we zijn in één keer een band en we kunnen een instrument bespelen. Gaan rekening met elkaar houden. Ja, ja. en die gaan vragen, hey, waar kan, ik, uh, kan ik misschien een keer een lesje volgen? Of uh, zullen we dit en, nog een keer doen, is het en, meestal? En als ze dan vragen, meester, hoe, hoe schrijf je nou eigenlijk een liedje? Wat zeg je dan? Nou, dat vragen ze dus nooit. Ze vragen altijd, mogen we langer doorgaan? Zullen we nog een liedje gaan oefenen? Ik, ik, en dan pak ze een iPhone en ze zeggen, dit liedje wil ik uh, uh, hmm. uh, spelen. Nou ja, dan proberen we dat. En, en, en leg je ze ook uit waar het over zou kunnen of zou moeten gaan? Nee, die cursus niet. Dat is een, dan weer, zeg maar, de gevorderde cursus. Ja. ja is, maar, <laughs> want waar gaan bijvoorbeeld die nummers op uh, With Skin Attached eigenlijk over? Die, die soul... Uh, swamp, uh, witte uh, blues, wat is het allemaal door elkaar? Waar gaat, wat gaat het over? Wat vertel je ons? Uh, nou ja, dat ligt een beetje aan het liedje. Weet je? Dus, bijvoorbeeld een liedje als Hips, dat spreekt voor zich. Weet je, dat, dat over Wordt er ook een beetje geleden in die, in die nummers? Een beetje liefdesverdriet en zo? Nee. Nee? Nee, ik, ik ben daar ook wel een beetje klaar mee. Ik ben ook sowieso. En met klaar met liefdesverdriet? Nee, dat, nee maar van, uh, ik vind als ik een plaatje opzet. Dat, ik, ik, ik, ik, ik hou wel een beetje van vrolijke muziek. Of, en met, met goede teksten dat wel. Maar als er mensen kon zo over liefdesverdriet beginnen... Of dat je ook... hebt nog een tijd aardig in Dylan gedolven, toch? Ja, zeker weten. Waarom? Mega Dylan-fan. Ja, waarom? Ja, omdat ik vind Dylan is gewoon... Uh, die houdt ons natuurlijk gewoon voor de gek. Is dat er? Tuurlijk. Ja? Op wat voor manier? Alles. Ik denk dat Dylan, die, die, die heeft natuurlijk sowieso uh, uh, heel veel liedjes natuurlijk gewoon lekker bij elkaar gejat en bij elkaar. Ja. Uh, Gesampled. En, ik, en hij is heel goed hè, wat, hij, wat hij doet. Maar. Hij speelt het mysterie. Hij, precies. Weet je wel, op een gegeven moment uh, gaat het niet zo goed meer met Dylan. En dan ook met zijn platen verkopen. En in één keer is hij in de heren. En gaat hij gospelmuziek maken. <laughs> weet je wel? Weer een beetje aandacht. En dat is natuurlijk ja. een supermarkt. Weet je wel, om daar plaatjes te gaan verkopen. Zoals Picasso zei. van Nu doe ik maar zijn een blauwe periode. Precies. Of cubisme. Ja. Of... En ja... Ik, ik, ik vind vooral de periode van Bob Dylan, zeg maar, tot en met 1967 uh, nou, wat zou het zijn, 67 vind ik heel interessant. En daarna vind ik het iets minder worden. ja De zogenaamde protestperiode eigenlijk, waarvan hij zelf zegt dat het was geen protest en zo. Nee, nee. Nee, eigenlijk die periode. Daarna, hè, dat je blond om blond krijgt, je krijgt uh, uh, zeg maar, eigenlijk een beetje de Rhythm and blues periode van Bob Dylan. Ja. Zullen we nog uh, één nummer even laten doen? Uh, laten spelen van, uh, van die mooie day with Skin and ja. Attached? Uh, dat been to an precious jewel. <coughs> Jewel forever More precious than diamonds More precious than gold We moeten het nog even hebben over. Uh, ja, die, die obscure naam. Achter Beans en Fatback. Hè, waar dit prachtig nummer Precious Jewel. Uh, door is gemaakt. Jij en je collega Paul Willemsen. Die, die obscure naam. die luidt Link Ray. Wat ja, is dat? Nou, Link Ray was een uh, gitarist. uit de jaren 50. Tenminste, hij nou, komt niet uit de jaren 50. Maar toen was hij het meest uh, bekend. En uh, die heeft heel veel instrumentale. Hits geschreven en liedjes. En. Um, zijn eerste hit ook. Die mocht op een gegeven moment niet op de radio gespeeld worden. omdat daar staat er veel seks in, vonden ze. Maar er zit helemaal geen tekst. in. Het lied het is een instrumental. <laughs> okay. dus dat is bizar natuurlijk, maar die werd geband. Omdat het was. Te, en ja. mensen helemaal wild gewoon als het. Dan, heb je, dan heb je het echt heel ja. goed gedaan hoor. Als je een instrumenta instrumentaal nummer schrijft. Dat, dat te veel associaties ja. met, uh, met van Datum oproept. Ja. Ja. Ja. En je wordt dan geband. Ja. ja. Maar daarna heeft hij uh, een aantal LP's gemaakt waar hij ook ging zingen. En een uh, van die LP's heet Beans and Fatback. En dus. daar is jullie naam dus ja, aan ontstolen. Ook ja. En het is zo'n tof album. Het is zo lo fi en zo. Uh... Nou, hulde dus. Dat ja. even worden genoemd Link Ray. Uh, we gaan naar uh, de tegel. Um, Paul Willemsen, stel je voor dat jij daar iets op moest zetten? Wat zou het dan worden? Ja, je zet me wel voor het blok, want ik dacht dus dat, dat ik er mee weg ging komen. en Dat Onno het gewoon uh, ja, ging zeggen. Nee, ja, maar ik vind toch dat jij tot nu toe eigenlijk de meest interessante <lacht> dingen hebt. Ja. Ja. Nou oké, okay, dan, dan, dan, mag ik dan het tegeltje gewoon blank houden? Gewoon een blank tegeltje, is dat niet mooi? O, kun, nee, ook... dat mag je niet. Ik kom zo bij je terug. We gaan <lacht> nu Even naar Onno Smit, wat zet hij erop? Ja, ik had natuurlijk wel een beetje voorbereiding. Um, ik zet erop eten en laten eten. Mm. Mm. Vanwege dat zo auto Ook ja. ja. En er zit natuurlijk een verhaaltje achter, maar dan moeten mensen nou, wel gaan googelen. Nou, doe maar, doe maar. Nee. We hebben nog even. Klein tipje van de sluier. Nou, het heeft met de maffia te maken in Italië. Een maffiabaas die ooit een keer opgepakt is, en dat was zijn levensmotto: okay. eet en laat eten. Ja, even googelen en dan uh, wordt het raadsel opgelost. Keren wij terug bij Paul Willemsen, de grote filosoof in deze studie. <laughs> Nee, sorry, ik ga je echt teleurstellen. Ik weet het, ik weet het gewoon niet. Oké, okay, oké. Okay. Hé, hey, jongens, uh, vrijdagavond Lowlands, dacht ik? Ja, klopt. Wat, voor set, wat voor set gaan jullie daar spelen? Ja, nou, onze, onze gewone set. Gewoon. Maar Wie nemen jullie mee? Oh, nou, wie? Gewoon de Bent. Ja, het hele zootje noemen ze. Ja, even. het is uh, um, Cody, Toon, Pieter, Gerhard, Jeroen, Paal. Onze met Jura. Ja, want dat is toch leuk om even benoemd te hebben. Dat is een man of acht, negen. Ja, hè. dat ik bedoel, klopt. Jullie zijn hier vanavond met z'n twee gekomen. Het is niet echt een klein combootje. Nee, dat nee, wordt echt... Het is juist. eigenlijk bijna een dubbele band. Hè. We hebben uh, twee drummers. We hebben uh, twee toetsen. In wezen twee gitaren. Eén bas dan... Wordt het uh, toch nog gezellig oplopen. Wordt heel tof. Zo, zeg. Goed, daar, goed. Straks na achten. Twee dingen met Govert van Brakel vanavond over pepernoten. Jawel, het is al bijna september. Ze dus zullen straks weer in de winkels liggen. Nog even en voor de zomer al. Uh, directeur van de grootste pepernotenfabriek is er. Pepernotenfabriek in de wereld, hè. De grootste daarvan. En ook de eigenaar van de grootste kerstbomenkwekerij in Nederland. Geeft acten persals. En wij zijn er morgenavond weer. met kunststof. Hoi. Dank meneer Smit, dit was aflevering 2683. Jawel, 2683. Morgen ontvangen wij Bert Brussen, hoofdredacteur van de Post Online. Radio 1. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Op 1 juli trad het land toe tot de Europese Unie, Kroatië...